Jasper, en Dit is het nieuws van NOS op 3. Volgens een Amerikaanse krant is het nu duidelijk wie de brandstofschakelaars heeft uitgezet... vlak voor de crash van een vliegtuig van Air India. Eerder werd al duidelijk dat de ene piloot aan de andere vroeg waarom hij dat had gedaan. Maar het was onduidelijk wie wie was, zegt correspondent Davy Boerema. En wat de Wall Street Journal nu zegt op basis van Amerikaans onderzoek... is dat die ene stem die het vraagt de uh, eerste officier is, Kunder. Hij is de jongere piloot in zijn dertig um, en de oudere piloot... Piloot Saberwal die reageert zo rustig. En zij zeggen, daarom kon het hij niet zijn en moest het Saberwal zijn. Het is niet duidelijk of hij dit per ongeluk deed of expres. Het toestel stortte kort na vertrek in India neer. In totaal vielen er 260 doden. Eén inzittende van het vliegtuig, een Brit, overleefde de ramp. Het aantal mensen dat om het leven komt door een ongeval op het werk is flink toegenomen. In de eerste helft van dit jaar overleden 40 mensen bij een bedrijfsongeval. In heel 2024 waren dat er 52. De arbeidsinspectie is er zelf ook van geschrokken. Het is dus ieder jaar wel ongeveer uh, blijft het gelijk. Maar dit jaar zien we toch een aanzienlijke stijging en dat baart ons uh, echt wel zorgen. Waarom? Ieder dodelijk ongeval, eigenlijk is, ieder arbeidsongeval is er arbeidsongeval te veel. En helemaal de dodelijke, een dodelijk ongeval. Dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk terug, eh, terugbrengen. De meeste dodelijke ongelukken gebeuren in de bouw, industrie en landbouw. Ook zijn de arbeidsmigranten bovengemiddeld vaak slachtoffer. Dat komt bijvoorbeeld door taalproblemen. En de makers van de Sinterklaasfilm Benny Stout uit 2011... willen kunstmatige intelligentie gebruiken... om zwarte pieten in die film te vervangen door roetveegpieten. Benny Stout was 14 jaar geleden een bioscoophit. De zwarte pieten-discussie stond toen nog in de kinderschoenen. De regisseur wil de film graag weer beschikbaar maken... maar geen enkele streamingsdienst wil hem hebben vanwege die zwarte pieten. Scènes opnieuw opnemen is duur. De makers denken dat het gebruiken van AI sneller en goedkoper is. In het noordoosten bewolkt af en toe een spatje regen. De rest van het land, die krijgt vooral zon. 21 tot 26 graden wordt het. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Flitsmeister een camera op A4 naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep heb je een kwartier vertraging. En de A44 naar Amsterdam. Daardoor voor Knoppen-Burgeveen ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 De que te En nunca entendí por qué. Als al de kinderen dan betrokken over jou zouden komen. Als je elke dag en nog bij mij. Ik wil niet denken aan je handen en je lippen bij je handen. Maar ik weet dat is. Por eso tomo Porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la gana el combate. La luna no sale si no te vuelva a ver. Ik heb al dagen niet geschapeld vergeten. Ik ben al lang onder de eens aan eenzaamheid bezweken Dat maakt niet op als jij er niet bent Como oh. tomelo con otra chopa de tequila Pa que se dilate en la pupila Yo quiero verte viento desde el cuerpo Que esta noche que enteraron muerto Ik weet dat ik er niet altijd voor je kon zijn Maar zachtjes zo zonder jou ga ik bloot van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo verslap Come on, boy, yeah. Because, sincerely, tell me to remember If you're not alone, you win the fight. The moon won't come out if you Baby, I don't have a Vamos a little bit. a Poquito. Ik geef doordat ik een boos heb verklood. Ik zocht te veel naar aandacht en ik was zo'n idioot. Dat het lijkt alsof ik jou al niet meer zag staan. En ik ben je onbereikbaar en is alles mis gegaan. Sinceridad, toen te fuiste sin necessiteit. Toe volviste, sin necessiteit. Pero tú te fuiste con tu ausencia y tu ik dat soledad Ik weet niet of het voor je kon zijn. Een zorgje zonder jou ga ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag, was ik zo van Ik viel je in mijn armen, maar ik weet niet hoe We je het ziet. Voya, vannaar, hice. Ik wil je enloqueceren. Het liefste bel ik jou. Om te zeggen dat ik het van je hou. Por porque sinceramente.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 Do a sip. Here there we go, go. red race. Right right. If you got issues, the as at home don't bring mm -hmm. bad news. Calling out to the woman and crew. We're in the grew. Mm -hmm. People them my chair, people them my bow, people them know that men love what men do. So roll on, roll on like true. Rolling around Cause I'm finish shut back. You're Grip by the union jack. Red, white, blue, or black. Yeah. You never knew that so we had his flows Mistake making money so we're making mad go If you never know better get to know So we in our this just to run the show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 me from love Zandvoort ZFM Left in a